Maar naar mijn indruk meer naar u toe ligt. Een voorbeeld van Fransen. Hij houdt dat tegen. Beter stand dan wij. Maar de Duitsers doen het dus ook. Dit zijn Rijnlanders. Ik weet niet hoe of dat bij de Westfalen en Pruisen is. We fahren jetzt durch das älteste Viertel der Stadt, das teilweise schon zur Zeit der Römer begründet worden is. Und dann auf die Autobahn nach Süden. Wohin ze onze heutige excursie brengen werden. Dat die Römer gerade hier ansiedelden... ...braucht niet te wundern... ...wenn ze wissen... ...dat nog heute die van dieser stad... ...durchschnittlich om um een jaar... ...länger leven als die übrigen bundesbürger. <lacht> Hebt u begrepen wat Seiner gisteren bedoelde... ...toen hij onderscheid maakte... ...tussen de inhoud... ...en de vorm van tradities? Mijn Duits is zeer slecht...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 Dat begrijp ik, maar daar zit hij ook op slot? Daar is hij alweer. Zo. Hm. Zijn ze er niet? De Bruin is met vakantie. In pensioen Ruimzicht in Valkenburg. Omdat hij overmorgen 25 jaar getrouwd is. Wie hebben er eigenlijk nog meer een sleutel? Birta, Nijhuis en Dientje. Goedemorgen, heren. Het is de Bruin, niet?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 Even een fiets wegzetten. Kunt u er niet in? Gaat u binnen, meneer Wiegel? Bent u dan wel? Ik ben er altijd, dag en nacht. Meneer Slofstraat.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 Ik zal het proberen. En dat loopt maar aan zijn werk te denken. <laughs> nee hoor. Weet ik wel, ik zei het zomaar. Hoe lang loopt u er nou over? 40 minuten. Ik 25. Dat houd je fit? Ik ga hierin. Aai Hoe kom jij aan een sleutel? Van meneer Beerta. Hoe heb je het gehad?